Evers met het NOS-journaal. Het Mexicaanse telecombedrijf America Movil wil een deel van KPN overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5 naar 28 procent. Dat melden diverse media. Het bod is 8 euro per aandeel KPN, bijna een kwart meer dan de slotkoers van gisteren. America Movil is eigendom van de rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim. Voormalig bestuursvoorzitter Smits van het Ziekenhuis in Rotterdam wordt interim directielid van Zorgpartners Friesland, een organisatie van ziekenhuizen en ouderenzorg in Friesland. Smits stapte vorig jaar zomer op bij het Ziekenhuis, waar lange tijd een uitbraak van een multiresistente bacterie was stilgehouden. De aanpak van Smits kreeg veel kritiek. Smits gaat nu twee dagen per week aan de slag in Leeuwarden.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 In de Randstad staan er files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Af het Averhoorn en Zuid en Zuid langsgebreiden over 5 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3. Op de A12, Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen langsgebreiden over 4 kilometer. A15, Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse 3. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht staat 2 kilometer. Tot zover zo de verkeers...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 Then we hit bang we with the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 Welke stijger komt er nu van Paul Jeruzalem? Hadden eigen arias, voor sprot en haring, voor begonia's, zelfs in fabrieken kwam van overal. Die ze zou ontvoeren naar zijn Hilvers Hilversen drie bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonken weer van Alliashof Jeruzalem. MUZIEK My soul is broken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 It's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 Mooie a falar, me als je me me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, als assim me me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Deba! Ah, als me mata, Ai, ben ik een Ai ai, Ah, te je me vergeet, dan ben ik me mata, ai, se eu te pego. ai, ai se... Yeah, boy. Uh, <laughs> hey, Hit hey, <hey>, hey, hey. <laughs> <laughs> I should <laughs> in pocket. Then Come walk it out. Come walk it out. Now, now, now, now. When that, that that train roll up and out? I uh, come walk it out. Come walk it out. Tell <laughs> you, yeah. baby.